Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Os zijn na straatraces de rijbewijzen van vijf automobilisten in beslag genomen. Een van hen reed 80 kilometer te hard op een provinciale weg, een ander 60 kilometer. Die laatste, een jongen van 18, had nog geen vier weken zijn rijbewijs. De gemeten snelheid bij de straatrace was 163 kilometer per uur. Nederlanders hebben vanaf vandaag geen negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs meer nodig om Duitsland in te mogen. Sinds middernacht zijn de zien de Duitsers Nederland niet meer als risicogebied waarmee die maatregelen voor Nederlanders vervallen. Eenmaal in Duitsland moeten Nederlanders zich nog wel aan de lokaal geldende coronamaatregelen houden. Andersom mogen ook Duitsers weer naar Nederland reizen zonder verplichte thuisquarantaine of negatieve test bij terugkeer. In de Canadese provincie British Columbia... zijn de afgelopen dagen vier katholieke kerken afgebrand. De politie onderzoekt of er een verband is met de vondst... De afgelopen week van de stoffelijke resten van ruim 200 inheemse kinderen. Die lagen in een massagraf in de buurt van een katholieke kostschool. Daar werden inheemse kinderen opgevangen... die zich volgens de staat moesten aanpassen aan de dominante cultuur. Eerder werd al een graf gevonden met de resten van meer dan 700 kinderen... Een dag na het begin van de nieuwe lockdown in de Australische stad Sydney zijn in de deelstaat New South Wales 30 nieuwe coronagevallen gemeld. Het totaal aantal besmettingen met de besmettelijkere delta variant van het virus komt daarmee op 110. Zo'n 52.000 mensen zijn getest. Om te voorkomen dat het virus verder om zich heen grijpt is de miljoenenstad de komende twee weken in lockdown. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en het wordt 25 tot 28 graden. Later vanmiddag vanuit het zuiden kans op enkele buien met onweer of hagel. Morgen opnieuw zomerzwarm met enkele buien en opnieuw mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Viele door werkzaamheden op de A9 naar Alkmaar Tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Velsen heb je nu 10 minuten vertraging.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 de staat in ons land, al die Amsterdamse mensen, al die s avonds, later, en niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. kan het ook niet waarderen. Het boek gaat in en het is gewoon fluistert hij. Mazel en broegen voor de hemel.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 Maar zandvoerder,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 Kinders.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 En kan, zou dit het laten bedreuren? Zou dit het laten bedreuren? En uh, ja, hè, we kennen er allemaal. Mega grote hit uh, heeft ze gemaakt uh, als zangeres dan. U hoort er nu, Jasperina de Jong. Jasperina de Jong met uh, De Wandelclub. Deze zijn dol op de bossen. Daar kunnen we hassen, Daar kunnen we klassen. Deze zijn dol op de heden. Op de weden. En op de natuur.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 Doorgaat er nog greppels graven. Ik zie tot de horizon geen schepen meer. Kijk, die jonge man ben ik. Ja. Ik was de kapitein. Hier En die grote dikke. Ja, dat moet mal zijn. Opa en die blonde jongen. Vooraan bij de fokken schoot. Opa, zeg nou wat. Die jongen. Is je ome. Die is dood in het diepe water.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 Sun on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 en allen gezond. Dus aten de muisjes, beschuitjes met muisjes. En iedereen zong toen. Wat is er voor pijn Een muis in Een moren in te zijn Ik zag een muis waar daar op de kracht.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 die hebben het fijn naar hun zin. De molen staat leeg want geen vrouw durft erin. leeft de tijd van de leer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep CFM en onder het man van Zandvoer uit Zandvoort nemen we u mee de muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Het ware inschakeling van historische feiten en witteswaardigheden. En alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...